Dat van Venezuela. Caracas zijn explosies geweest. Die lijken te komen van een militair complex. Er zijn ook vliegtuigen gehoord. Het is niet duidelijk of Amerika er iets mee te maken heeft. De laatste tijd heeft de VS militair gestuurd richting Venezuela. In de ogen van president Trump een narco-staat. Door de sneeuw zijn op meerdere plaatsen in Nederland auto's van de weg gegleden. Het gebeurde onder meer in Gennep, Emmen en Wassenaar. In het Limburgse Windraak is een lijnbus met passagiers van de weg geraakt. Schiphol verwacht vandaag weer honderden vluchten te schrappen door het winterweer. En NS laat minder treinen rijden. De politie vindt een landelijk vuurwerkverbod niet genoeg... om rellen en aanvallen op hulpverleners tegen te gaan. Er moet meer gebeuren, zeggen ze in de Telegraaf. Politiebond denkt aan een inleveractie van zwaar illegaal vuurwerk... maar ook bijvoorbeeld aan kleurstof toevoegen aan waterwerpers... om relschoppers makkelijk te herkennen. En darter Gian van Veen vindt het ongelooflijk... dat hij de finale van het WK in Londen heeft gehaald. In de halve finale versloeg hij Gary Anderson. Van Veen is na Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen... de derde Nederlander die de finale weet te bereiken. Die is morgenavond en zijn tegenstander is titelverdediger Luke Littler. Verspreid over het land vallen buien met sneeuw, regen en soms hagel. Het kan glad zijn en daarom geldt code geel... en in het midden van het land code oranje. Het wordt 1 tot 3 graden. En dat was het nieuws op 538. Dan vijf het verkeer Is Flitsmeister. Vertraging gemeld op de A325 Nijmegen richting Arnhem bij Elden. Vijf minuten. En ook op de A348 Doesberg richting Arnhem bij De Beent. Zeven minuten vertraging. En mocht je de weg nog op moeten, hou sowieso rekening met extra reistijd in verband met de sneeuw. Eén Flitser gemeld. Ik denk niet dat je daar te hard kan rijden, maar toch even oppassen. A10 Zeeburgertunnel richting de A10 Noord bij 6.8.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 Goedemorgen met Sonder en ook David Ketta en Sia voor je onderweg naar Kensington en Stay. Radio 5, 3, bij Radio 538. Niet liegen nu. Wat is het eerste waar jij aan denkt... als je denkt aan jouw allergrootste talent? Wat komt er als allereerste naar boven? Hou het even vast. Stel je even voor, dat talent moet je van de een op de andere dag... opeens laten zien aan de koning. Binnen nu in tien minuten hoor je Callum Scott. Hij mocht een van zijn grootste talenten laten zien aan het Koningshuis. Wat idee, dat hoor je zo meteen. Samber en 12 12 bij 538. Bye. Van Whitney Houston, I want to dance with somebody. Is er iets wat jij heel goed kan? Stel je dat even voor, hè. Je wordt gevraagd of dat talent van je of je dat op je vrije zaterdag voor de koning en koningin zou willen doen. In mijn geval, ik heb een uitzonderlijk talent om het wisselen van mijn banden uit te stellen. Ja, ideaal op zo'n dag als vandaag. Ja, ik ga gewoon nog lekker op mijn zomerbanden. Terwijl het. Wit is in Nederland. Super is dat. Ja, vanmiddag toch maar even snel doen. Het talent van Callum Scott die net hoorde... dat mocht hij laten horen aan het Koningshuis. Je wacht niet gaat over zingen. Het gebeurde op Victory in Europe Day. Dat wordt ook daar in mei gevierd, zoals wij hier 4 en 5 mei hebben. En hij was daar bloedzenuwachtig voor. He's here now. Callum, lovely to see you. Good morning. Good morning. Have you had any sleep? Not a wink. Literally not a no. wink of sleep? No. Wow, how was it? It was... It was... Amazing. I had the best time. I can't believe that I've got to perform in front of the Wild Family. We zijn nu trouwens in een Britse TV show. Hey, goedemorgen, dit is Radio 538 Marlix hier zo meteen Hanne mee en Maxime naar Mojo en Lady. Ik beloof je, ik blijf maar even. Ik ben weg met de eerste trein. Jij ja, dat het de laatste keer zal zijn. Zeg maar dat er nooit iets veranderd is dat jij niets anders kent. Zeg maar dat jij. Het is goed dat dit niet heeft staat. Jij me nog steeds nodig hebt, dat ik de waarde ben. Ik wil dat je alsjeblieft. Dat je liegt bij Radio 58. Je hoort zo meteen hoe een hele grote groep mensen... het nieuwe jaar met heel veel teleurstelling begon. Door een heel dom grapje. Gaat niet over de loterij. Wat wel, dat hoor je zo meteen. En ook Toto en Al van Bach komen eraan. Er zijn van die avonden die je nooit meer vergeet. Vrienden om je heen, biertje in je hand. En de beste Nederlandse artiesten op één podium. We back, moment, Welkom in de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 Ga voor je start naar interpolis.nl Interpolis glashelder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 Muziekgameshow. show The Winner Takes It All knallen alle muziekgenres voorbij. You can take you can give. Het doel, je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 Maar Westhuis. Hey goedemorgen, Teddy Swim, Stones en komen eraan naar Olivia Dien en Melanie. Radio 5. the same het bal gaan overdrive. Hey, en een gelukkig 2026 natuurlijk nog. Heb je een beetje een leuke jaarwisseling achter de rug? Beeld je even in, hè? Vijf minuten voor twaalf. Je verzamelt je met een hele grote groep vrienden en nog meer onbekenden op een superpopulaire plek bij jou in de buurt. Omdat jullie denken dat daar allemaal een waanzinnige vuurwerkshow wordt gegeven. Ben je aan het aftellen? Net iets voor twaalf uur. En dan gebeurt er dit. Oh. Ja, helemaal niks dus. Gebeurde echt in New York. Tienduizenden bezoekers daar. Onschuldig TikTok-grapje. Ja, iedereen dacht dat daar vuurwerk werd afgestoken. Was. Helemaal niet de bedoeling. Gebeurde bij de Brooklyn Bridge. Ben benieuwd of het volgend jaar ook zo klinkt in Nederland met het vuurwerkverbod. Hé, hey, goedemorgen. 538, Teddy Swim, Stones and I, hoor je nu. We will fire, impossible to like bij Radio 538. Hey, jouw benen kunnen het verschil gaan maken in dit nieuwe jaar. De 538-ochtendrun. Wat in maart organiseren. Tim, Rick, Niels en Florentien van de 538-ochtendshow. Iedere werkdag vanaf 6 uur trouwens. De 538-ochtendrun. Om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum. Het is een ziekenhuis en onderzoekscentrum in Utrecht dat gespecialiseerd is in de kinderoncologie. Vorig jaar meer dan 800.000 euro opgehaald. En we hopen dit jaar natuurlijk weer zo'n waanzinnig bedrag op te mogen halen. Mede door jouw benen. En ook die van je buurvrouw en van je collega's. Aanmelden om mee te rennen met de 50 ochtendrun Dat doe je via 538.nl slash run. Aanmelden kost 538 euro. Is inderdaad een flink bedrag. Maar het komt echt waanzinnig goed terecht. 538.nl slash run daar meld jij jezelf aan en wie weet loop je mee 14 maart met de 538 Ochtendrug.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 Roll, Holy Water bij Radio 538... met de lekkerste hits voor je weekend zometeen. Onder andere met Dua Lipa. En wat denk je? Wat is het raarste... wat Dua Lipa zelf heeft gedaan? Terwijl ze in een taxi zat... en de taxichauffeur ook zoiets had van... waarom doe je dit nou? Het antwoord krijg je binnen nu in 10 minuten. Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken... raakt ons stroomnet overbelast...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 538 nieuws. 10 uur. Het lijkt erop dat Amerika Venezuela heeft aangevallen. In de hoofdstad Caracas waren explosies en er zijn vliegtuigen en helikopters gezien. Doelwit was waarschijnlijk een militaire basis. President Maduro heeft een noodtoestand uitgeroepen. Amerikaanse zenders melden dat president Trump... een paar dagen geleden toestemming heeft gegeven voor de aanvallen. Het winterweer zorgt in een groot deel van het land voor problemen. Schiphol schrapt vandaag opnieuw vluchten... en de NS laat minder treinen rijden. Door de gladheid zijn op verschillende plaatsen... lijnbussen en vrachtwagens van de weg gegleden. Bij Arnhem moest ook een deel van de A12 dicht... omdat het te glad was, meldt op Gelderland. Onder de slachtoffers van de steekpartij vorig weekend in Suriname... zijn ook twee Nederlandse vrouwen, dat zegt Buitenlandse Zaken. Eén was in Suriname op vakantie, de ander woonde er. Bij de steekpartij kwamen negen mensen om, ook kinderen. Vier waren er van de verdachte.